Twee oppositieleiders drongen vandaag aan op het vertrek van Zuma. Die behield echter de steun van het ANC... dat bijna twee derde meerderheid heeft in het Zuid-Afrikaanse parlement. Reddingswerkers die in 2014 op zoek gingen naar de verdwenen meisjes Chris en Lisanne in de Panamese jungle... waren dicht bij de plek waar later resten van de meisjes zijn gevonden. Dat zegt de vader van Lisanne in een documentaire die donderdag op NPO 3 wordt uitgezonden. Volgens hem is een reddingsteam kort na de verdwijning op een paar honderd meter afstand geweest. Op dat moment leefden Chris en Lisanne waarschijnlijk nog. Het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en wordt het overal droog. Het koelt vannacht af tot rond de 6 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar later bewolking, veel wind en regen. En het wordt dan 11 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn er weer hoor. Aflevering 8 van ZFM in avond live. Hier op uw favoriete station. ZFM Zandvoort. Met vandaag onze vaste item natuurlijk. De dubbelhit, Het verzoekkwartiertje. Ja, en helaas, uh, helaas, helaas, was het even, is het even niet mogelijk om de top 5 uit te gaan zenden. We zijn druk in onderhandeling, maar het komt vast weer goed. We hebben als gast vandaag Mike Luier. En hij uh, is bekend van Mikey's Vlog. Ja, daar wordt ook een liedje bij. Dat hoort hij vanavond rond de klok van half acht hier op CFM Zandvoort. Verzoek je tijdens de uitzending of wil je wat vertellen? Kan natuurlijk altijd. 023-573-0393. Nog 023-573-0393. Dat is het telefoonnummer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw 1 april grap. Heb je nou ook 1 april grap uitgehaald? Laat het even weten hè? via ons telefoonnummer. Of gewoon www.facebook.com/zfm in de avond live. Het gaat in ieder geval een gezellige avond worden op uw station. We zijn er van 7 tot 9. Mijn naam is Roy van de Buringen. En we gaan gewoon lekker luisteren naar het eerste plaatje van de uitzending. Dat is Van Velsen, hier op CFM. For no reason, I believe in. you can call it love, you can call it chance. What you want Never understand But you're the reason I can't hide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 Kom je dichterbij? Ik zoek voorzichtig naar de juiste. Ja, dat was Magic van Oudjin hier op CFM Zandvoort. Uw lekkerste station van de regio. Zometeen hebben wij Mike van Mikey's Vlog hier in de uitzending. Hij gaat vertellen hoe ja, hij zijn vlog maakt. Hoe hij op het idee is gekomen. En hij, leidt, ja, hij gaat zijn liedje laten luisteren van zijn intro. Die u altijd dan hoort in zijn, ja, in zijn vlog. Zo, zo zullen wij zometeen een van zijn vlogs op onze Facebook pagina... Uh, plaatsen waar u ook reacties uh, op kan zetten, natuurlijk. Of gewoon eventjes een belletje plegen. 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Dit is nog steeds CFM's in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen. U gaat luisteren naar Glennis Grace met afscheid.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 Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, ga, schat, want je moet, ik weet, je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. It's not a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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Dit John Westen, Toen ik jou zag staan licht van de maan het was zo mooi, dat het een droom kon zijn. Heel mijn hart, dat had soms, oh, oh, in oh. vuur en Ik ben zo blij, dat jij in mijn leven kwam. Al, lekker maar,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 Dus liefste, Echt? liefste, blijf bij mij oh. De liefde tussen ons, tussen ons gaat tussen nooit ons. meer voorbij Oh liefste, blijf bij mij, blijf bij mij Toen ik jou zag staan Onder het licht van de maan. Het licht de was zo mooi, so. dat het net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 Nu hoor je dat ik met Johnny West ben Dus er wordt gedanst en gefeest en gezond Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn op zo'n prachtige dag of vandaag? En ik wil zo graag dat je bij me blijft, En dat het is alles liefste, wat ik van je liefste, blijf, bij je vrouw bij bij mij De liefde tussen ons Gaat nooit meer voorbij Oh liefste Blijf bij mij Van West en Lange Frans hier op CFM Zandvoort. Ja, hoor, hij is uh, in de studio. Mike, welkom. Een hele goede dag. Goedenavond alweer. Ja, goedenavond Goeie. alweer. Hey, je bent een nieuwe uitdaging begonnen, hè? Ja, klopt. Ik ben uh, filmpjes gaan opnemen op internet. Um, iedere keer een andere um, zanger mee. En uh, dat is uh, heel leuk uitgepakt eigenlijk. Vandaar ook dat ik hier zit bij jou. Ja, uh, ja, je gaat van allerlei feesten rond met, met uh, artiesten inderdaad, zangers. En uh, ja, wat vinden die artiesten ervan? Um, ja, over het algemeen uh, hoor ik links en rechts iedereen wel zeggen... Um, dat ze het hartstikke um, leuk vinden. Uh, dat ik iedere keer weer met iemand anders uh, um, Op de, uh, langs, weg ga, ja. inderdaad. <laughs> ja, en, dat is, uh, en dat zeggen die... Uh, en dat zeggen die um, zangers zelf ook, dat ze het hartstikke leuk vinden. En iedere keer hoor je ook weer van... Uh, hey Mike, kan ik een keer met je vloggen, kan ik een keer met je mee. En ja, daar gaan we ook heen. Dat willen we ook, dat uh, hun dat zelf ook leuk vinden. Ja, want uh, ja, je hebt, uh, neem ik aan, ook wel reacties van de kijkers. Ja, zeker. zeker. Of, wat voor reacties zijn er? Ja, dat? Het zijn allemaal uh, hele uh, positieve uh, dingen die ik hoor. Ze, zijn allemaal, uh, ze zeggen allemaal van wat leuk dat, dat we het zo eens kunnen zien... En um, uh, ja, dat is eigenlijk allemaal positief. En dat is echt superleuk om dat allemaal te horen van hun. Nou, vragen. Hoe is deze vlog ontstaan? Uh, dat ging um, een paar maanden geleden uh, was ik met mijn um, zus. En um, wij waren thuis. En uh, toen zijn we een uh, um, filmpje op gaan nemen. En dat heb ik op um, Facebook gezet. En toen had ik 5.000 weergaven. En toen dacht ik van, wauw, dit is wet. En uh, toen ben ik een beetje rond gaan kijken. En toen ben ik met um, Yves Berendsen meegegaan. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk de eerste opgenomen, de eerste vlog. En uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk zo een beetje gaan... Um, lo lopen. Ja. Dus dat is uh, ook een beetje uh, ja, wat het is. Ik blijf af en toe een beetje haperen, want ik... Uh, um, Potter. Ja. En dat zie je niet in mijn filmpjes, dat knip ik heel mooi weg. En uh, dat is eigenlijk ook iets waardoor ik me gewoon uh, ook... Um, omdat ik daar heel veel in kan knippen, kan ik me daar gewoon uh, ja, wel zeggen wat ik wil zeggen. En dat is ook voor mij een hele ja, goede um, medium om, uh, om het toch te doen wat ik leuk vind. Nou, ik, ik heb echt respect voor je, Mike. Dat je dat uh, dan gewoon doet. Je ziet het bijvoorbeeld ook met Sanne Hans, die, uh, die zingt. En dan zit ze ook uh, in de Voice uh, of Holland jury. En uh, ja, wel heel erg goed uh, van je dat je dat uh, doet. Ja, Tom, dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, je hebt uh, rondom jouw vlog uh, ja, ook een, uh, een intro uh, gemaakt. Ja, klopt. Dat heb ik bij uh, Willy Dans opgenomen. Hij belde mij. Hij zei van Nee, hey, uh, zou je het leuk vinden om daar uh, om de studio in te gaan. Want als je een uh, um, vlog hebt, dan moet je eigenlijk ook een. Hummer daarbij hebben. En uh, um, um, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben de studio ingegaan en uh, we hebben uh, ja, iets leuks opgenomen, wat je iedere keer weer uh, bij mijn um, filmpje ook te horen krijgt. Ja, zingen, dat, dat, dat is te merken dat je dat, uh, dat, dat, je dat toch wel ook uh, leuk vindt om te doen. Ja, klopt, klopt. Je treedt toch ook een beetje af en toe op, of is dat gewoon ja, alleen maar voor de gein? Het is eigenlijk alleen maar voor de gein. Ik vind mezelf niet um, goed genoeg om te zeggen van ik ga er echt uh, iets mee doen eigenlijk. Um, het is wel het wereldje wat ik wel heel erg leuk vind. En dat is ook wel de reden waarom dan die filmpjes voor mij... nu echt wel een, hele goede, ja, een heel goed um, iets is om daar toch mee bezig te zijn. Zingen mensen het nummer al mee? Uh, ja, ik word heel veel aangesproken van uh, het blijft hangen. Het is echt een leuk nummer. Um, ik, ja, ik hoor er echt zoveel over. En uh, ze zingen het inderdaad, uh, zingen ze het ook mee. Dat is wel grappig. Hey, ik hoor de luisteraars al denken... jongens, draai hem alvast even. Ik wil hem graag horen. Zullen we hem gewoon even draaien? Ja, is goed man. Gewoon hem erin. De wekker gaat, ik rek me uit en ik stap uit bed. Vrij in mijn ogen, denk eens naar nee, ik nee, check WhatsApp. Vanavond ga ik als een koning naar de stad. Al tijdenlang niet meer zoveel drank gehad. Mijn kleding smoed en mijn schoenen zijn gepoetst. Alleen maar haar nog uurtje chillen om de douche. Een luchtje op. Ik ben weer klaar om hard. Te gaan. Ook deze nacht zal ik lachend weer doorstaan. Vloog, vloog, vloog, vloog, vloog, vloog, vloog, vloog. Vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog. Maak iets vloog, maar niet mag, dat doe ik toch, toch, toch. Word ik wakker met een zware koel. Voor mijn gevoel had ik zeker 100 liter rok, duizenden foto's ik scroll op mijn telefoon. Het maakt niet uit hoe jij me ziet, schat, ik ben nooit gewoon. Als je naar me kijkt, ben aan het dansen, lekker in mezelf, heb geen tijd om te chansen. Voel mij het mannetje, supergek en vogelvrij. Je wordt vastgelegd door mijn camera en mij. Hoe vaak wil jij met mij? Rond. Ik pak je vast en zoen je teder op je mond. Je kijkt me aan van wat de fuck heb jij gedaan door die een nee. Verken ik niet meer op mijn benen staan Vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, vlog, Ik het zeg Oh stop als ik het zeg Ja, dat was uh, Trippel met uh, Stop, en, uh, ja, een nieuw groepje. En uh, ja, wel gezellig. Leuke meiden uh, uh, trouwens, Trippel. Ja, triple, ja leuke ze meiden. Ja. Ik heb ze gezien, ik heb ze gezien. Dat zie ik wel. Ze waren toevallig laatst bij Entertainment for You hier op C.F.M. te gast. Nou, kijk, dus ik dacht, kijk. ik uh, ga ze toch eventjes draaien. Had je mij dus, er ook uh, bij moeten nemen, Roy, als er zulke drie meiden langskomen? Ja, maar ik was er zelf ook niet. Oh, dus uh, dan ja, dan het op, dan een dan een het Een beetje jammer, een beetje jammer. <laughs> Maar ik heb net je nummer gehoord, echt een heel uh, leuk uh, feestennummer. En uh, ja, je blij, dat nummer blijft gewoon in je hoofd zitten. Toch? Ja, hè? ja, Het is wel, uh, het is wel een, een uh, referentje, wat zeker blijft hangen. Dat merk je ook uh, overal. Iedereen heeft het erover. Dat ja. is echt leuk, ja, zeker. Hey, je bent uh, eigenlijk net begonnen met je, met je vlog. Je hebt er nu drie opgenomen. Ja, en de ja, vierde ja, komt ja, uh, ja. zondag. Ja, klopt. klopt. Dat is uh, de vlog met. Um, Ramon Sandbergen. Uh, daar gaan we in de Wissel in Hoofddorp uh, um, opnames doen. Daar hebben ze een um, event um, georganiseerd. Mag ik reclame maken Roy of niet? Ja natuurlijk. Uh, dat is ook in Hoofddorp in de Wissel. Ze hebben nog 30 kaarten geloof ik. Dus uh, wil je er nou bij zijn wil je ook op de camera. Um, zeker even, even, even daarheen gaan en die kaarten bestellen daarvoor. Dus uh, ja dat, uh, en die gaat dan ook gelijk zondag online. Dus hij wordt zaterdag opgenomen en zondag gaat hij gelijk uh, internet op. Dus dat is uh, leuk. He heel leuk. Korte deadline is dat. Daar moet je wel rekening mee houden, inderdaad. Mike, uh, ja, je bent net begonnen, zeg ik, maar heb je, heb je plannen rondom de vol? Ja, um, wat ik wel heb... Um, ik had heel erg in dat um, wereldje van zingen, um, zangers... Het is best wel een moeilijk wereldje af en toe. Uh, en ik wou eigenlijk een platform hebben voor um, zangers... waar ze ja, gewoon um, hunzelf konden zijn... en konden uh, um, laten zien wat ze eigenlijk... Um, Willen nog. En uh, ja, daarbij komt ook, uh, ook nog kijken dat ik heb een hele grote droom heb en dat is een eigen um, feest organiseren. En ik dacht, ja, wat is eigenlijk um, vetter dan dat ik de mensen kan laten um, zien hoe ik zo'n avond uh, doorga. En, uh, en ja, dat ik uiteindelijk een uh, um, event daar uh, aan um, vast kan plakken, zodat ze dat zelf ook. Uh, kunnen um, ervaren zo'n avond. Ja. Met de zangers die ik dan zie... en die ik daar tegenkom uh, op mijn filmpje dan. Nou, leuk. Ja, zeker. Dus dat, uh, dat, uh, en daar ben ik ook wel... Uh, ja, daar ben ik ook echt wel mee bezig... dat dat op een gegeven moment wel um, gaat gebeuren. Ook uit die vlogs. En uiteindelijk heb je op een gegeven moment... zoveel um, volgers op die filmpjes. Waardoor je ook hoopt een beetje een um, gunfactor te krijgen... waaruit je een event kan uh, organiseren. En dat die kaartenverkoop daarin ook uh, een stuk beter gaat. Ja. Dus uh, zodoende, dat is eigenlijk een beetje de toekomstvisie daarin. Hey, wie wil jij graag nog uh, voor jouw camera hebben? Wie, wie, wie is de ultieme artiest waar jij van droomt om op, op jouw camera te hebben? Uh, de ultieme artiest, ja, Nederlandstalig, Het is toch wel de rapper Lange Frans. Ik denk dat Lange ja. Frans, dat is voor mij toch uh, vanuit mijn jeugd... toch wel echt een, uh, echt een, uh, ja, een, een grote jongen in mijn, uh, in mijn ogen. En Lange Frans, die heeft bij mij toch wel... Uh, ja, ik vind zijn nummers altijd goed... Texas zijn altijd super goed. Dus ik heb precies zoiets van: ja, dat is wel echt dat ik denk van. Uh, hem wil ik echt nog wel een keertje mijn filmpjes hebben. In mijn uh, um, vlogs hebben. Nou, heb ik een beetje gehoord links en rechts. Hij is niet zo heel makkelijk, geloof ik, met, uh, met dat soort dingetjes. Maar ja, ik denk als je hard werkt, dan moet, het, uh, ja, dan moet dat vanzelf wel op mijn pad komen. Ik heb binnenkort heb ik uh, breeze er ook in. Dus ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat is ook wel een beetje die richting in. En uh, ja, Lange Frans is wel echt dat ik zeg van: uh, die zou ik nog wel een keertje een filmpje willen opnemen. Ja. ja. Dat is, ja. Een beetje jeugdsentiment denk ik. Ja, ja, ja. met ja. het land vooral en alles. En ja, inderdaad. Hij heeft een paar hele goede nummers. Ja. En, uh, ik vind hem ook altijd wel over de media. Hij is, hij is altijd uh, ho hoe hij denkt en wat hij zegt. Hij is gewoon uh, ja, altijd uh, recht vooruit. En uh, hij zegt gewoon wat hij denkt. Dus ik heb zoiets. Volgens mij krijg je daar wel een heel leuk, uh, heel leuk filmpje over. Als, ja. je dat, als je dat met hem mag doen. Ja, zeker. Ik uh, ga hopen voor je, Mike. Ja, dankjewel, man. Dankjewel. Uh, zijn er dan ja, artiesten ook naar jou toegekomen van... Uh, nou, uh, Mike, ik wil graag, heel graag een vlog met je opnemen? Uh, ja, zeker. Je hoort, wel, je hoort wel links en rechts van... nee, hey Mike, um, uh, ja, um, zouden we niet samen kunnen werken? Ze vragen het vaak niet echt zo um, gericht. Het is niet gelijk van, uh, hè, zullen, we, zullen we gaan vloggen? Maar het is wel een klein beetje... een ach, ze doen het meestal wel een beetje met een omweggetje. Weet je? Het ja. is meestal van, uh, hey, uh, wat leuk wat je doet, dit en dat. En dan ja, gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Van, hé, zal ik het dan een keer met jou gaan doen? Ja, is goed, dit en dat. En uh, wanneer heb je een optreden? Kunnen we wat fixen. En vaak uh, is het dan de volgende dag dat we eventjes een, uh, een uh, um, appje sturen... of een berichtje sturen. En dan, uh, ja, van het een komt het ander. Het moet wel um, spontaan blijven ook, vind ik. Ja. Want anders, uh, anders krijg je van die hele um, gemaakte video's. En dat, uh, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus het moet wel echt zijn zoals hun zijn. En dat, uh, ja, daar moeten we ook nog wel een beetje aan... Um, Werk ook, want nogmaals, het is mijn vierde vlog. Het is niet dat het nu allemaal helemaal uh, professioneel gaat. Maar het is wel uiteindelijk waar ik heen wil, weet je. Maar goed, ja, daar zal je ook in uh, moeten um, groeien. Ja. Het is niet dat het allemaal uh, vanzelf gaat. Je moet gewoon een beetje kijken hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat ruilt en saalt. Maar bij de meeste jongens gaat het wel goed, hoor. Meestal als ze zien en ze zijn aan het zingen... dan heb je ze vaak wel, uh, heb je ze vaak wel uh, in de smiezen. En dan weet je wel, van, ja. oké, okay, wanneer heb je grote optreden? We gaan het gewoon doen. Het is, toch, weet je, het is toch een soort promotie voor hun? Ja, zeker. Ja. dat ook. Ja, zeker. Het is ook voor hun een, een, een promotie. En ja. dat is uiteindelijk ook als je een, een evenement gaat organiseren... en dat weet jij als geen ander, Roy, geloof ik. Ja. Dan uh, heb je ook een beetje de um, gunfactor nodig. En je geeft hun hiermee eigenlijk ook wel een platform om, om hunzelf te laten zien... En um, um, um, ik hoop daar uiteindelijk... dat ik daar ook iets met evenementen in kan doen. En um, ja, het is, uh, het is zeker ook een promotie voor hun. Zeker. Ik denk dat het een beetje een win-win um, situatie is. Ja. Want je, ik help hun en, uh, en, uh, en uh, daarin hoop ik... dat ze op een gegeven moment mij ook een beetje kunnen helpen. En ik denk dat dat wel goed gaat komen. Want de meesten zijn wel redelijk. En daar kan je echt wel uh, kan je heel hard mee lachen. En je kan ook heel goed, uh, heel goed leuke dingen met ze afspreken. Zeker. Wat is jouw favoriete muziekkeuze? Ik kan het wel raden, denk ik. Maar misschien is het toch totaal iets anders. Nee, mijn favoriete muziekkeuze is een Nederlandstalig natuurlijk. En hebben we het nu een beetje over het volgende nummer wat je gaat draaien, Roy? Mag ik die uitkiezen of niet? Gaat het lukken? Dan moet je het wel even zeggen. Yves voor jou, zeg ik dan. Ja, ja, ja. Heb je die? Heb Dat moet lukken. Ja? Dan moet ik... Zullen we dat. Ik ga gewoon eerst een voor. Eerst nummer plaatsen ja, draaien, goed. dan gaan we gewoon daarna draaien. Ja, dat is goed. Dus we gaan tot. gewoon even nu, de, nu draaien, want Yves is natuurlijk ook een vriendje van je, dat ja, weet ik. Ja, ja, En uh, je, in het begin vooral ook veel met hem mee geweest, toch? Ja, kijk, dat is ook wel een beetje waar het ontstaan is. Kijk, ja. Yves, uh, Ik heb heel veel, heel veel dank aan Yves ook. Zullen we daar even zo over Ja, hebben? gaan we daar zo even hebben? Ja, zeker. Ik, gewoon, wel, ik ga eerst een andere helft voor jou draaien. Ja, eerst ja? goed, top man. Je <laughs> gaat draaien.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 Een volk met een visie, of dat van ziende blinden. Ja, wereldman van lange Frans hier op CFM Zandvoort. En, uh, ja, en toch een droom van Mike om hem uh, ooit voor zijn camera te krijgen bij zijn vlogs. Hey, Mike, iemand anders die veel voor jou betekent, dat is Yves Berends. Wat, wat betekent hij voor je? Ja, Yves, die, uh, Yves uh, um, heeft mij natuurlijk wel een beetje wegwijs. Um, Um, gemaakt in, de, in het wereldje van de zang. Uh, ik was altijd wel al met muziek bezig en het, uh, was op een gegeven moment was ik daar een beetje klaar mee en toen ontmoet ik hem en uh, hij heeft me eigenlijk een beetje op sleeptouw genomen en uh, um, alle in zijn um, ouds um, Laten zien van wat je allemaal tegenkomt als je, als je dat wereldje ingaat. Uh, dat ik Ian ontmoette, toen begon hij net met zingen. En uh, ja, dat is toch wel. Uh, dat, ja, daar gaat de wereld voor je open, man. Je ziet van alles. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat we um, nog naar um, filmpjes aan het kijken waren. van een, uh, uh, René Vroger een Robert Leroy. En op een gegeven moment uh, ja, staat Yves daar dan te zingen. en dan staan die gasten die staan gewoon uh, bij je. En ja, dan, dan, dan heb je wel zoiets van, wow, weet je, in wat voor wereldje kom je terecht? Dus ik heb zeker aan hem heel veel te danken, in, uh, omdat ik weet hoe het, hoe het nu een beetje ruilt en zeilt in dat wereldje. Zeker weten. Jij hebt ook meegelopen met zijn cd-presentatie, toch? Uh, uh, ja. In de haltestraat met een grote tent. Uh, ja, inderdaad, daar heb ik inderdaad. Uh, inderdaad, ook uh, ben ik heel dankbaar voor ook, dat, ik daar, uh, dat ik daaraan heb... Um, Mee mogen werken en dat ik heb mogen zien hoe dat gaat, die ins en outs. En uh, dat is ook... Uh, ja, dat was mijn evenement. Je was erbij zelf, geloof ja, ik. Ja, niet zeker, normaal. Zeker, ze, hadden hele, ze hadden natuurlijk de hele haltestraat afgezet met een tent en een uh, groot podium. En ja, dat was, dat was uh, fenomenaal. Maar ook de, ook de CD-prestatie bij um, Beach Club uh, in Bloemendaal vroeger. Ja, vroeger, ja. Dat, dat was ook groot en dat mag je dan allemaal meemaken achter de schermen. En, dat, uh, en dan um, zie je ook hoeveel, hoeveel... Um, je werk daaraan vastzit, wat er wat er allemaal gebeurt. Ja. En ja, eigenlijk ben ik toen ook wel echt wel een beetje um, gegrepen... Um, door, uh, door, uh, door het hele evenementenwereld. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is ook een beetje. Ja, en, en, en, en dan kom je eigenlijk weer terug bij het um, verhaal waarom je video's moet op gaan nemen. Um, om jezelf toch een platform te um, geven waarin je weer um, ja. verder kan bouwen, ook in die events. En dat is ook wel waar we heen willen straks. Dus, ja. de, dus ik heb heel veel aan Yves te danken, maar ook een andere vriend. Want ik heb hier uh, nog een vriend bij me, um, Mike van Zolingen. Die handelt in um, ja, wijnen. En, ja, uh, dat weet ik. Dat weet ik ja, toevallig. Dat is een wijnhandel van Zolingen in Overveen. En ja, dat, uh, hij helpt mij ook heel erg in, uh, in, uh, in de handel van uh, inkoop van wijnen... inkoop van, inkoop van ja. dranken zometeen als ik een event ga beginnen. Ja. Dus je hebt denk ik uh, aan heel veel mensen... Heb je, heb je wat. Inderdaad. Ik, wil, ik ga helaas afsluiten, want het nieuws moet er zo in. Want anders kunnen we Yves niet draaien. Ook belangrijk. Ook belangrijk. Ik wil jou ja, heel erg bedanken. Ik wens je echt heel veel succes met je vlog. En uh, mocht er weer een keer een primeurtje zijn, je bent altijd welkom op die stoel. Helemaal top, man. Dankjewel, Roy. Super. We gaan hem lekker draaien voor je. Yves Berensen met Droomvrouw. Yo, dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. De allerbeste op voor uw regio. Ja, Mikey uh, van Mikey's vlog staat zelf ook in deze videoclip. We zullen hem zometeen even delen op onze Facebook uh, pagina. Uh, heb u het ook wel eens dat u zo nodig moet plassen? Ja, het uur is uh, bijna voorbij. We gaan op naar het nieuws. Zometeen zijn we bij u terug met de dubbelhit natuurlijk. Het verzoekkwartiertje 023-573-0393. Daar kan u uw verzoekjes op indienen. We gaan even luisteren naar het volgende plaatje.